Mark Visser met het NOS Journaal. Een ambulancemedewerker die in 2012 een omstander bij de keel greep, krijgt geen straf. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Tegen de man was een voorwaardelijke taakstraf van 20 uur geëist. De ambulancemedewerker verleende eerste hulp bij een ongeluk in Amsterdam Noord. Een omstander vond dat de hulpverlening niet snel genoeg ging, waarna ruzie ontstond. Daarbij greep de ambulancemedewerker de omstander bij zijn keel. De rechter zegt dat vaststaat dat de omstander is mishandeld, maar dat de hulpverlener zichzelf terecht verdedigde. Daarom wordt hij niet gestraft. De leider van een Zuid-Afrikaans doodseskader, Eugène de Kok, blijft in de gevangenis. De minister van Justitie heeft zijn verzoek om amnestie afgewezen. Onder leiding van de Kok werden in de jaren 80 en 90 honderden anti-apartheidsactivisten gemarteld en vermoord. De Kok werd opgebakt in 1994 en twee jaar later veroordeeld tot twee keer levenslang plus 212 jaar cel. Andere leden van het doodseskader gingen vrij uit of kregen amnestie. De mogelijkheid dat de kok vrij zou komen leidde tot veel onrust in Zuid-Afrika. Voorstanders wezen erop dat de kok verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden en om vergeving heeft gevraagd. Mensen met een WW-uitkering kunnen voortaan makkelijker vrijwilligerswerk doen. Minister Asher verruimt de regels zo... Dat WW'ers als vrijwilliger aan de slag mogen bij bijvoorbeeld een sportvereniging of festival als de taken die ze daar doen nu ook al door niet betaalde krachten worden uitgevoerd. Het is nu nog zo dat het UWV een WW'er kan korten op zijn uitkering als vergelijkbaar werk ergens in het land tegen betaling wordt gedaan. Voortaan zal het UWV niet meer naar het hele land kijken, maar alleen naar de organisatie in kwestie. Het weer, flink wat zon, maar ook stapelwolken en weinig wind. Het is 24 tot 29 graden, maar in Zeeland en Limburg wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A15 Rotterdam richting Europoort, verspreken Nisse 4 kilometer. En op de A20 bij Rotterdam richting Gouda, verknopen de Bregseplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu de Boulevard. Na twee uur heerlijke muziek met Bart van der Meer... krijgt u in de volgende twee uur... regio-nieuws met berichten en informatie uit Zandvoort... en omliggende gemeenten... en de volgende twee vaste rubrieken. Om 16.30 uur de Zandvoortse reddingbrigade. Hierin krijgt u informatie... en wetenswaardigheden te horen over deze organisatie. En om 17.30 uur... Het weer voor het komend weekend. Maar vooral heel veel lekkere en fijne muziek. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel plezier. I love, I love, I love Steal the show, yeah Een hele goede middag, luisteraars. Eindelijk weer een zonnetje... en voor het weekend ziet het er ook redelijk goed uit. Daarom veel vrolijke en zonnige muziek deze middag. Vandaag zijn we gestart met een Amerikaanse zanger, en wel Niels Sedaka. Hij vertelt over de maanden en legt uit hoe evenementen het hele jaar door... hem redenen geeft om de liefde die hij heeft voor zijn vriendin te vieren. De gebeurtenissen hebben voornamelijk betrekking op westerse en Amerikaanse feestdagen. We vervolgen met een Engelse popgroep, The Fortunes. Uit 1965, Here It Comes Again. When I see that girl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 Het vernieuwde Mauritshuis in Den Haag trok de eerste week na de heropening in totaal 12.500 bezoekers. Dat meldt het museum dinsdag op basis van de bezoekersaantallen van zaterdag 28 juni tot en met vrijdag 4 juli. In 2011 kreeg het museum gemiddeld 5000 mensen per week over de vloer. Na de verbouwing is het pand twee keer zo groot geworden. Eerder werd al bekend dat 1950 mensen op vrijdagavond 27 juni de kans grepen het vernieuwde museum gratis te bezoeken. Koning Willem-Alexander verrichtte die dag de officiële opening nadat het museum twee jaar lang dicht was geweest voor de grootscheepse verbouwing. De openingsavond leidde tot een honderdtal meters voor de deur. De dagen daarna was het aanzienlijk minder dringen voor het pand waar onder meer de wereldberoemde schilderij Meisjes met de parel van Johannes Vermeer hangt. Het was goed druk afgelopen week, maar bezoekers hoefden niet lang in de rij, vertelt een woordvoerster. We kunnen nog wel meer bezoekers aan. Zo heeft nog iedereen niet door dat onze openingstijden zijn verruimd. ¿Tú ¿Sabes por qué? Ni gafas uso, aunque nada veo, hijo de portí. Vivo solo con la paga de empleador de ayuntamiento, poco ganas, mucha castas y me cuesta la salud. Me revuelvo y luego cero, por tenerte junto a mí y tú en cambio me la pegas con el dueño de un café. Agatha Tu che me entiendes Agatha Tu no comprendes Agatha, mira, entérate Como este hombre Se humilia por ti E dado caro Por un reloj suizo Tres años va Y hace tres años que ya lo sacudo y sigo igual. Mi chaqueta gris oscura está ya descolorida y se ha vuelto verde clara. Ya la usaba viva por y me ha dicho el viejo sastre que no la puedo volver. Pues lo he hecho muchas veces y aún más no aguantará. Ágata Tú que me entiendes, Agatha. Tú no comprendes, Agatha, mira, entérate, como este hombre se humilia por ti. Mi comida, la tengo racionada, siempre por ti. Solo un vaso de agua y sin café. Vuelvo a casa y no te encuentro. Y el portero que se burla. ¿Dónde fuiste, vas a bailar, me conmuevo y pienso que ano echamos el julebe cada tarde tras el té. Hoy me hago un solitario, miro al cielo y pienso en ti. Agatha. Tú que me entiendes, Agatha. Tú no comprendes. Agatha, mira, entérate, cómo este hombre se humilla por ti. Huurders in het hele land zijn de dupe van het Vestia-debakel. Dat zei directeur van het Sociale Fonds Volkshuisvesting, Daphne Braal, dinsdag tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Huurders zien hogere huur omdat andere coöperaties meebetalen aan de financiële afwikkeling. Vestia kreeg in de nasleep van het debakel voor ruim 700 miljoen euro aan saneringssteun van het SFV. Dit bedrag wordt opgehaald bij de andere corporaties. Dat is een enorme aanslag op de kaststroom van verschillende corporaties. Die nemen dan ook volop maatregelen om zelf financieel gezond te blijven. Dan gaat het om het verhogen van de huren, het verkoop van woningen... of het besparen van de bedrijfslasten, zei Braal. Braal sluit niet uit dat een tweede saneringsronde nodig is... om Vestia weer financieel gezond te krijgen. Ook voor de huurders van Vestia zijn de gevolgen groot. Zij moeten meer huur betalen. Vestia reorganiseert zelf en sluit lokale vestigingen. Daarvan ondervinden de huren ook directe gevolgen. Ook blijven investeringen uit. Ik krijg signalen van het in Den Haag en Rotterdam heel hard is aangekomen dat Vestia niet meer kan investeren, zei Braal. In die steden zijn hele kwetsbare wijken. Braal zei verder dat het verlies van Vestia fors hoger uitvalt... dan de 2 miljard euro waarmee de portefeuille wordt afgekocht bij de banken. Het zogenaamde economisch verlies valt uit op ongeveer 2,6 miljard euro. Voorafgaand aan de bankdeal werd al een aantal risicovolle beleggingen omgezet in leningen... waarop een verlies van ruim 600 miljoen werd geleden. En het eindbedrag valt nog hoger uit. Onder meer door kosten van ingehuurde experts en advocaten. Goedemiddag! De wetten van het land gelden niet op volle zee, dus ik neem je naam maar mee. Gun me vaarwel en vergeef me dat ik hard. Drie voor de horizon, waaraan we verdwijnen. Wist wel.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 Mijnen, drie voor de horizon, waaraan we. Zandvoortse reddingsbrigade. Op dit moment telt de vereniging ongeveer 450 leden... waarvan er zo'n 80 actief zijn bij de strandbewaking en het lesgeven in het zwembad. Gemiddeld wordt naast de reguliere patrouilles ongeveer 300 keer per jaar... een beroep op de kennis en de expertise van de hulpverleners gedaan. ...dat je even de tijd neemt om, uh, om onze luisteraars even van uh, uh, informatie te voorzien. Uh, de vraag is, hoe is de zee? Het is een, een lekkere ruige zee met heel veel deining, heel veel golven, hoge branding. Dus uh, het is voor zwemmers uh, die niet heel goed kunnen zwemmen gewoon een gevaarlijke zee. Vandaar ook dat het vandaag de gele vlag gehezen is. Ja. We waren er zojuist uit om naar twee zwemmers toe te gaan... waarvan voor Havana um, de, het strandpubliek dacht dat ze in de problemen waren. Nou, Toen we daar ter plaatse kwamen bleek dat ze gewoon lekker aan het spelen waren met de golven... en nog voldoende kracht hadden om terug te komen. Maar beter um, voorbereid dan dat um, mensen echt in paniek raken, want dan wordt het te gevaarlijk. Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, hebben jullie heel vaak dat er mensen in, in paniek raken als ze ver in zee zitten... dat ze niet meer terug kunnen komen? Nou, het is, uh, hoe heet het? het is ongeveer 60 keer per jaar dat er zeg maar, mensen uh, op de een of andere manier in de problemen komen. En dat, dat, dat, is, dat zijn toeristen, maar dat, over het algemeen zijn dat niet mensen die hier lokaal gewend zijn. En hebben, dat, dat, dat loopt altijd goed af, of niet? Ja, Oh, gelukkig. gelukkig goed af. Ja, nou hartstikke mooi. Hartstikke mooi. En uh, kinderen. Hebben jullie vaak dat er kinderen weg zijn? Of dat je die moet zoeken? Of, of hoe gaat dat? Ja, we hebben het dat zeker aan het eind van de dag natuurlijk. Uh, als het, uh, of het strand wordt korter bij hoogwater. Of aan het eind van de dag, als het gewoon druk is en mensen weggaan. Dan uh, raken ouders en kinderen elkaar kwijt. Ja. Nou, uh, we hadden vandaag ook uh, weer een aantal keer dat uh, hele jonge kinderen... maar ook een moeder die haar dochter niet meer wist... bij welke strandtent ze haar dochter nou precies had achtergelaten. <lacht> dat was dan een, wat, een volwassen iemand... Um, en dan moet je iemand toch helpen om uh, met, hè, met allerlei uh, uitvragen van uh, hè, wat, hoe zag uh, de strandtenten uit, waren er bijzonderheden, wat was de naam. Nou, het, uiteindelijk wist ze dan uh, wat voor een soort uh, huurfiets ze had uh, gebruikt. Dus zijn we via de boulevard gaan zoeken waar die geparkeerd stond en daar was inderdaad beneden bij de strandtent haar dochter. Nou, hartstikke mooi. Dus je komt, wat, dat soort dingen kom je tegen ja. en uh, nou, ik ben er trots op dat wij dat met onze vrijwilligers uh, altijd zo goed uh, uh, ja, mensen van hulp kunnen voorzien. Nou, ik, ik denk ook dat je daar alle reden voor hebt om, uh, om daar trots op te zijn. En dat allemaal voor vrijwilligers, ik vind het bijzonder knap. Nou, dat vind ik uh, goed te horen. Ja. Ik denk dat de mensen in Zandvoort dat zelf ook vinden hoor. Ja, ja nou hartstikke goed. Marjan, ik uh, bedank je heel hartelijk dat je even de tijd voor ons genomen hebt. Ik heb jou vorige week gevraagd om een leuk plaatje uit te zoeken voor ons, voor onze luisteraars. En je hebt gekozen voor Paradiso van Balando, of andersom, dat weten we niet zeker. Een, het is een vrolijk zonnig plaatje, heel goed voor dit, deze tijd. Maar joh, nogmaals hartstikke bedankt en een heel prettig zonnig weekend wens ik je. En Jullie ook allemaal. Dankjewel en graag tot volgende week donderdag. Tot volgende week. Oké, okay, en succes hè? Joe, dag. da.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 U bent van harte welkom om te komen kijken in het Zandvoort Museum. Meer informatie, Zandvoort Museum, Zwaaluwstraat 1. Prijs per persoon 2,25. Prijs per kind gratis tot 18 jaar. De week woensdag was het exact 50 jaar geleden dat onze plaatsgenoten Cor en Wil Haasman rietveld elkaar het jaar woord gaven. Uiteraard kregen zij de felicitaties van vele vrienden en kennissen, maar ook van de gemeente. Zo ontvingen zij een prachtig bos bloemen, een mooie kaart en was lokale burgemeester Hank Cohen met zijn echtgenoten naar Nieuw-Noord gegaan voor een gezellig bezoekje. Cohen met Amstketen bracht de felicitaties over namens de gemeente. Gaze. Your servant am I And will humbly remain Just heed this plea, my love Done what I can. I must take my leave. For promised I am. This play is run, my love. Lady Jane Agenda van de maand juli. De 12e, Jazz aan zee, Strandpaviljoen Thalessa, aanvang 4 uur 's middags. Van 12 tot 25 juli, recreaten, diverse locaties. De 17e juli, Sound World Academy, muziekoptreden in het muziekpaviljoen, aanvang 5 uur 's middags. Van 8 tot 27 juli hebben we een kermis op het Badhuisplein en op de Boulevard. De 19e, de Catholic High School. Muziek optreden in de muziekpaviljoen aanvang 5 uur s middags. De 20e, Zandvoort Alive. Strandpaviljoen 14 plus 15, aanvang 4 uur s middags. Tot en met 30 augustus, zomerexpeditie aan kerk iedere zaterdag van 2 tot 5 uur. When I was young, fell the need.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 Circus Sandvoort, bioscoopprogramma van 10 juli tot en met 16 juli. Heksen bestaan niet. Dagelijks om half twee s middags, leeftijd 6 jaar. Maleficent drie in 3D, dagelijks om half vier en om 7 uur s avonds, leeftijdsgrens is 12 jaar. Edge of Tomorrow, 3D, dagelijks om half tien, De leeftijd is 16 jaar. En verwacht wordt Planners 2. Nederlands 3D, de Nederlandse première om zeven, op 17 juli. En dat is om half twee, smiddags. I can remember when we walked together. Sharing a love I thought.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 I had no love in arms to...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 Afgelopen zaterdag is de zomerexpeditie van de lokale Raad van Kerken in de Agatakert geopend. Niet minder dan 24 kunstenaars hebben positief gereageerd op de oproep van de Raad om werk met als thema, delen weer ook wijt, geven en nemen aan te melden. Het thema zal ook tijdens de ecumenische diensten in de Zandvoortse kerken deze zomer de aandacht krijgen. What's happening? The moment's what it is. Welcome, baby. Now let's talk about what we know how to talk about best. What is that? Girls. Right on. Girls. I like them fat. I like them tall. So skinny. So small. I got to get to know them all. Girls. Love the things they know. Love the things they show. Got to be where they go. great girls. The sunshine is Do freaky things Beautiful fat numbers And like to swim. Girls, I love the things they know Love the things they show Got to be where they go Hey girls, the sunshine in bij elkaar, verzin met de buurt een leuk idee en vier op 27 september Burendag. Dit jaar is het mogelijk om geld aan te vragen bij het Oranje Fonds. In 2013 vierde Nederland massaal Burendag. Ruim anderhalf miljoen mensen deden mee. In het hele land zijn duizenden ideeën uitgevoerd om de buurt leuker en gezelliger te maken. Van kunstwerken tot houten banken en van buurtmoestuintjes tot straatspeeldagen. Ook dit jaar biedt het Oranje Fonds buurorganisaties met goede ideeën een bijdrage van 500 euro om plannen op Burendag uit te voeren. Enjoy.